Eén uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Al-president Fujimori van Peru moet opnieuw terecht staan. Fujimori kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid... maar een rechtbank heeft bepaald dat hij toch voor de rechter moet verschijnen... voor de dood van zes boeren in 1992. Die werden tijdens Fujimoris bewind gedood door een paramilitaire groep. En volgens de BBC moeten nog 22 anderen staan voor de moorden in Pativilca... Fujimori zat sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar... wegens corruptie en mensenrechten schendingen. Hij regeerde Peru van 1990 tot en met 2000 met ijzeren vuist... en had zijn handen vol aan de guerilla-beweging lichtend pad. In 2000 vluchtte hij naar Japan. In 2005 werd hij in Chili opgepakt en twee jaar later uitgeleverd. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is de komende ochtend... waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring... die gisterochtend Arnhem en de omgeving trof. 52.000 huishoudens werden door de stroomuitval getroffen. Het ziekenhuis schakelde over op noodstroom... maar er waren problemen met onder meer de telefooncentrale... en het computernetwerk. De polykliniek en de operatiekamers werden gesloten... maar die gaan de komende ochtend dus weer open.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 Als dertiger kun je wel wat hulp gebruiken. En dus geeft Maatje Willems het boek Vanaf nu wordt alles beter. Een handboek voor de faalangstige mens die het ook allemaal niet weet. Straks beantwoordt zij vragen over leven en werk in de rubriek Open Kaart. En in de rubriek Oordeel zelf bespreken we zo meteen wat u en wij vonden... van De Monnik van Mokka, het nieuwe boek van Dave Eggers. Maar we beginnen met Proza, dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Alma Matthijssen. Ze schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel, een romans... Alles is karme, de grote goede dingen... en onlangs vergeet de meisjes dat verscheen en bejubeld werd. Goedenacht, Alma. Goedenacht, Elfie. Hi. Hallo. Heb jij ook altijd zulke opstartproblemen op maandag na het weekend? Nou een beetje, maar ik ben toevallig vandaag in Valkenburg, um, dus ik heb het heel goed. Oh, wat brengt, wat brengt jou in het prachtige Valkenburg? Je bent normaliter <lacht> toch uh, te vinden in de hoofdstad? Ja, nou, ik had me eigenlijk helemaal niet voorgenomen om, om hierover te praten, maar het is nu al gebeurd. Ik uh, ben met Hannah uh, Berfoet op een tripje. Oh, is dit... <lacht> Hanna zegt ook, uh, hoi Elfie. Oh, hallo, welkom. Wat gezellig. En is dit een, een literair uitje? Twee schrijvers uit de stad die uh, de, paden en de paden op en de lanen intrekken? <lacht> een op een zoek beetje zoeken naar wel, maar inspiratie. Ik heb nog een verlaat uh, verjaardagscadeau. Ah, oké. Okay. Dus we zijn hier gewoon aan het wandelen en het dineren. En morgen gaan we de grotten in. <lacht> Oh, wat heerlijk. Je hebt helemaal geen... Je hebt helemaal geen crisis deze maandag. Helemaal geen... Uh, nee, maar eigenlijk hard wel. Want het zoeken. stuk wat ik geschreven heb is weer wel een vuist in de lucht. En dat is ook heel belangrijk, denk ik. Dat is zeker belangrijk. Ik ben dol op ja. vuist. En zeker als ze in de lucht gebald zijn. Dus uh, kom <laughs> maar op. Ik ben benieuwd. Yes. President's Day. Gefeliciteerd, Mr. President. Ik weet dat u liever niet zo genoemd wil worden. Dat u... Het iets te veel herinnert aan al die verantwoordelijkheden. Maar op een dag als vandaag moet ik u wel feliciteren. Gefeliciteerd, Mr. President, met al uw zegeningen. De koolmijnindustrie floreert weer. Mensen zijn uit achterlijke landen. Mensen uit achterlijke landen kunnen u niet meer lastigvallen en geweren zijn gemeengoed. Misschien gaan de mensen wel net als vorig jaar de straat op om uw overwinningen te vieren. U hoeft de spandoeken niet te lezen. U mag, uzelf, u mag zelf bedenken wat daarop staat. U kunt ze misschien een mooie dag toewensen. De zon schijnt immers zo lekker. Een heerlijke dag om uw victorie te vieren. Gefeliciteerd, Mr. President. Gefeliciteerd met uw duidelijke taal, uw woorden als vuisten. Waarom zou u willen verbroederen als u ook spierballen kunt laten zien? Denkt u maar niet over consequenties. Waarom bent u anders president geworden? Schreeuw vooral door tegen de lucht en geloof maar dat uw uitspraken doorklinken. Steek de kaarsjes van de taart nog eens aan en blaas wat harder. Elke keer dat een zwart mens wordt doodgeschoten, laat de slingers wat hoger ophangen. Vier het geweld waar vrouwen tegen vechten door nog iets schuitigs over pussies te zeggen en van welke kant u ze het liefste grijpt. Gooi uw armen hoog in de lucht voor de 28 dode transgenders van vorig jaar. Zing het hoogste lied voor de geweren die zo makkelijk te verkrijgen zijn. Zet uw tanden in een sappige hotdog voor de AR-15 die vorige week 14 kinderen en drie leraren doodschoot. Misschien wordt het tijd om nog wat wapens uit te delen. Gewoon omdat het een feestdag is. Gefeliciteerd, meneer de president. Wauw. Ja. ja, ik begon heel luchtig met dit verhaal, maar nu ineens deze klap. Ja, wel grappig dat jij ook je verjaardag nog aan het vieren bent. <laughs> heel scherp. Ja. Hoe oud, is, ja. Uh, hoe oud is... Ik zal niet vragen hoe oud jij bent geworden, maar hoe oud is Trump maar eigenlijk geworden? Nou, het is, het is natuurlijk niet de verjaardag daadwerkelijk van Trump, maar het is President's Day. Dus in Amerika vieren we de derde dinsdag van februari altijd President's Day. En dan de hele reeks aan al die presidenten die er zijn geweest tot aan de allerlaatste. En vorig jaar waren er op deze dag in Amerika heel veel protesten. En dat zie je nu ook wel. Uh, maar ik heb toch het gevoel dat dat op dit moment dan daar iets minder zich, uh, zich afspeelt. Maar je hebt natuurlijk, na nou, die, die, ja, die, wat er was gebeurd vorige week... Uh, uh, met, uh, ja, waar dan 17 mensen dood zijn geschoten op een school in Florida... Uh, ik denk dat daar nu echt al die protesten uit voort gaan komen. Dus we, we gaan het op een andere manier gaan we de protesten zien. Ja. Je hebt gestudeerd in Amerika, klopt dat? Ja. ja voel jij ja, je, je dan ook extra verbonden met dat land... Ik denk het wel. Ik denk dat ja, zeg maar, als er dan weer zoiets gebeurt als dit... Dan, dan komt dat toch wel echt als een enorme klap binnen. Ik denk bij iedereen uh, in principe wel. Maar ja, ik, ik, ik, ik voel dat in elk geval heel heftig. En het zou heel goed kunnen. Ik heb een, een half jaar daar um, uh, in New York... Een, uh, ja, eigenlijk Creative Writing gestudeerd. Dat was ontzettend fijn. Maar ja, daardoor voel je je inderdaad wel nog wat meer verbonden met zo'n land. Zeker, ja. ja. Nu is uh, nu vier is het, uh, nou ja, het eerste jaar wat hij zit. Maar het, het net schijnt zich wel te sluiten. Denk je dat hij nog een tweede jaar gaat volmaken? Ja, ik vind het zo moeilijk om het te voorspellen... omdat ik alles wat hiervoor gebeurde ook totaal niet zag aankomen. Dus dat, ik hoop het niet, maar ja... Ik, ik heb in ieder geval wel vertrouwen in zeg maar, zo iemand als die Emma Gonzalez... die, die speech, ik weet niet of je ook die speech hebt gekeken... die is zo mooi, die zeg maar We Call BS... waarin ze echt iedereen oproept om, uh, ja, om een vuist te maken... en om duidelijk te worden. En, en eigenlijk ja, de roep om die gun laws uh, in Amerika... en om die echt aan te scherpen. Dat soort uh, activisme, daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. En ik hoop dat dat doorzet. Ja, nou, het enige ja. mooie aan Trump wat je kunt zeggen... is dat het inderdaad weer nou ja, het activisme in het alledaagse leven terugbrengt. Uh, zelfs in dat van uh, Nederlandse schrijvers zo blijkt. Ja. Ja, ja, ik denk het wel. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat we ons ook wellicht wat meer politiek moeten inzetten. Ja. ja. Nou, hier bij de eerste voorzet. De week is net begonnen en de feest is in de lucht. Allemaal heel ja. erg bedankt en wij horen je morgenavond weer. Nog veel plezier in Valkenburg. Dankjewel, graag gedaan. Dat was de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Marlon Williams... met van zijn nieuwe album Make Way for Love... het nummer I Didn't Make a Plan. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met debutantschrijver Maatje Willems. Ze heeft het boek Van nu, Vanaf nu wordt alles beter geschreven En het is net uit, vers, een week. En zelf omschrijft ze het boek als een handreiking... naar de neurotische, faalangstige medemens... die het ook allemaal niet weet. Een soort gids dus. En ze besloot te gaan schrijven nadat Oprah met haar show stopte. Haar raadgeefster viel weg. En nu moest ze zelf oplossingen voor haar problemen zien te bedenken. Die pende ze vervolgens op papier. En in haar zelfhulpboek loodste ze je langs de kleine en grote vraagstukken... waar we als dertigers allemaal wel eens mee te maken hebben. En dat doet ze met een flinke portie zelfspot en humor. Welkom, Maartje. Dankjewel. Het is je eerste interview, begreep ik. Ja, ja? ja ever. Oké. Okay. Nou ja, dan kan ik nu nog niet vragen hoe bevalt het. Dat is best eng. Ik vind het heel leuk. <laughs> ja, goed zo. Nee, Ik vind het wel. Oh. Is dit boek uh, echt uh, exclusief voor dertigers bedoeld? Of kan ik het ook nog uh, aan mijn uh, buurman van veertig geven? Uh, nou, ik denk dat het best wel aan de buurman... Ik sprak net de bewaker, of hoe noem je dat? En die, uh, die was het ook aan het lezen en die, die wilde het uh, verder lezen. En dat was echt geen dertigers meisje, maar een man van vijftig. Ja, zeg je... ik, vertonder hem te beledigen, hoop ik. <laughs> ja, zo'n avondberoep uh, doet dat met je <laughs> eigenlijk. Daar weet ik zelf <laughs> alles van. Um, um, uh, je schrijft inderdaad uh, veel vanuit het vrouwelijk perspectief. Uh, uh, maar is het ook echt puur voor vrouwen geschreven? Uh, nou ja, ik denk dat er best wel wat universele... Uh, eerste wereldproblemen voorbij komen. Uh, ik heb, ja, niet, bij mannen zijn natuurlijk vraagstukken als uh, uh, hakken dragen... en zo niet echt direct van toepassing. Of in ieder geval niet bij de meesten. Uh, maar of, ja, ik denk dat er wel wat dingetjes in zitten... die ook voor mannen uh, wel gelden. Want wat is jouw dilemma met hakken dragen? Nou, het is niet zozeer een dilemma. Het is, maar het is meer dat je het... Ik wil het altijd graag, omdat het er gewoon mooi uitziet. Maar... Aan de andere kant denk ik dan aan de straten waar ik, over, waar ik doorheen moet. En de, uh, uh, de pijn die je hebt aan het einde van, van een dag. En uh, dan, denk ik, dan kies ik toch uiteindelijk altijd meestal voor mijn sneakers... tenzij, tenzij uh, ik echt een, een, uh, mezelf ertoe wil zetten, zeg maar. Ja, gelukkig zijn ze nu ook in de mode weer, de sneakers. Dus hey, als Kim Kardashian het draagt, <laughs> dan kunnen wij het helemaal. Um, je hebt het in het boek vaak over de hoge sociale verwachtingen... en uh, hoe Instagram daar invloed op heeft. Instagram is een uh, social media-app... waar je alleen mooie foto's van jezelf deelt. Uh, um, wat wat uh, Moeten we niet Instagram opheffen? Of? Ja, ik vind het altijd een heel lastig uh, iets. Oh, Datzelfde geldt natuurlijk voor Facebook en Snapchat... voor al die uh, uh, sociale media waar je even op zit... om de tijd te doden waar iedereen in het de trein deeltijd op zit. En aan de ene kant is het heel... Fijn om af en toe een beetje afleiding te krijgen. En je wil ook de hele tijd beelden zien, eigenlijk, of je bent het gewend. En aan de andere kant uh, geeft het je steeds meer een soort. Een soort domper, omdat je denkt: Oh ja, die zit lekker op vakantie daar. Die is uh, heel erg goed Dostoevsky aan het lezen. Die uh, heeft het hele huis net verbouwd. Die, en, en ik zit hier eigenlijk maar een beetje met het gevoel van: Ja, wat zat ik, wat zat ik met mezelf aan? Ik heb nu ergens zin in en uh, ik zie er ook helemaal niet leuk uit. En al die, al die, die twijfels is maar: Als je dan zo'n uh, Instagram erbij pakt, dan kun je wel weer even vluchten in een soort uh, uh, droomwereld. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel, maar ik denk dat het uiteindelijk op de lange termijn je uh, niet echt van alle sociale media echt, echt heel blij wordt. Maar je zit zelf ook op Instagram. Ik volg je. Ja, ja dat is waar. Maar er zit, er zit, het ligt nogal aan wie je volgt natuurlijk. Er zitten ook heel veel gewoon grappige accounts. Die, uh, uh, die, die ook, die ook zeg maar, problemen uh, wel bespreken. Op een leuke, grappige manier. Dus het is ook wel een beetje uh, wat je volgt. Maar wat me wel opvalt is dat, dat je wel een soort van... Ikzelf ook. Je bent wel bewust met wat je plaatst. Het is altijd een soort zelfpromo. Je wil jezelf niet op een bepaalde manier neerzetten. Als je, als je drie keer iets verdrietigs hebt gezegd... dan wil je dat niet nog... dan wil je wel een keer iets vrolijks zeggen... zodat niet de indruk wordt gewekt dat je... Uh, ja, je bent gewoon heel bewust van hoe je jezelf presenteert. En dat, dat, is, uh, dat, dat is gewoon ja, misschien uh, een beetje vermoeiend of... Uh, raar of ja, dat maakt dat je op een hele rare manier naar jezelf en naar de omgeving kijkt, eigenlijk. En hoe ga jij daarmee om? Uh, ja, ik, ik focus mezelf vooral op de grappige uh, accounts en de, en de, uh, de, de vrolijke noten, zeg maar. Niet zozeer op de, uh, de Instagram. Uh, grammars die echt gaan voor de beauty and the fashion. en de fashion. Ik kijk er wel eens op, maar dan, ja, ik weet niet, dan, dan dat, ja, daar word ik niet echt heel uh, blij van. Ik snap het. Goed, we gaan door naar de levensvraag in onze doos: de open kaarten. Ik open de doos voor jou en je mag er één uitpakken. Oké. Okay. we zijn best zwaar. Het is een soort reuze triviënt. Gelamineerd, Gelamineerd ja, ja, Oh, vroeger, vroeger uh, maakte ik er altijd grapjes over toen ik stage liep. Dat ik alleen maar dit soort kaartjes aan het lamineren was. Ja, ja, wij hebben hele vlijtige stagiaires hier. Uh, heb je een levensmotto? Ehm uh, uh, nou ja, ja, weet ik niet. Het is altijd een beetje iedere keer wat anders. Maar onlangs is een, een moeder van een goede vriend van mij overleden. En haar levensmotto was vier het leven. En dat vind ik wel heel mooi. Om dat omdat, uh, omdat, uh, als levensmotto over te nemen. Te lenen van haar. Omdat het... Uh, omdat je zeker met dat soort dingen waar we het net over hadden, dat zijn natuurlijk hele onbeduidende vraagstukken. En uh, zij stond heel positief in het leven, en heel, uh, ze was ziek en, en ze droeg het heel krachtig. En um, dus ik, ja, dat zou ik graag, dat heb ik wel van haar uh, ge, geleend, denk Mooi. ik. En uh, hoe heb je de uh, publicatie van dit boek gevierd? Uh, dat is een goede vraag. Met vrienden en, en familie in een kleine borrelachtige setting. Ja, dat klinkt heel goed. Ja, dat was heel fijn. Ja, ik wilde niet per se een, een uh, presentatie of zo. Maar ik vond het wel, wel leuk om, om, uh, om te vieren, inderdaad. Ik, bij een presentatie had ik een beetje het gevoel van... alsof ik al iets... Ik dacht van, ja, jullie moeten het eerst nog lezen. En dan komt er al zo'n presentatie. Dus ik vond dit wel uh, prettig. Ik snap het. Zullen we nog een vraag doen? Ja. Uh, Oké, okay, ik ga gewoon random iets pakken. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, Dit was je eerste boek. Waar, waar, waar, waar, waar kwam je, wat kwam je tegen voor obstakels? Uh, ja, wat, Ik liep vooral heel erg tegen... Um, uh, wat ik nou eigenlijk precies wilde. Dus wat ik nou eigenlijk precies wilde uh, schrijven... want je zei is een, dat het een zelfwilboek was... maar dat is het eigenlijk niet echt... omdat ik mezelf niet... Niet echt kan zien als een, als een zelfhulpgoeroe of als iets wat je, uh, wat je zou moeten volgen. Dat is vaak in zelfhulboeken. Ik bedoel, ik vind zelfhulboeken heel leuk om te lezen, maar vaak denk ik ook van wie zijn deze mensen eigenlijk en waar halen ze het recht vandaan om te zeggen: zo en zo moet je het doen. En dit is, uh, als je tegen dit probleem aanloopt, uh, moet je er op die manier mee omgaan. En dan denk ik, ja, aan de ene kant vind ik het heel prettig om zo'n handreiking te krijgen, maar aan de andere kant denk ik ook van ja. Uh, waar, waarom zeg je dat zo en waarom moet ik dat van jou aannemen? Dus daar, daarin vond ik wel, een daar ben ik wel tegen een aantal wanhopige punten aangelopen. Het dus is eigenlijk meer een, een knipoog naar het genre, ja, van ja. Het zelfhulpboek. Ja. Ja. ja, en ik, ik, ja, ik dacht dus ik, dus ik denk meer dat men, de, de zelftwijfel, zeg maar, daar, daar kan ik wel, daar werd ik wel wanhopig van. Dat ik dan af, dat ik dan af en toe dacht van. Uh, Waar ben ik mee bezig? En voor wie? En, uh, uh, maar goed, dan, dan op een gegeven moment... Ik, ik had heel veel plezier in het schrijven. En in het, uh, weet je, in het, in het nadenken over uh, waar ik het over wilde hebben. En dan ging, ging ik weer opnieuw schrijven. En dan, en dan gooide ik iets weg of zo. Dat lucht ook wel enorm op, vond ik. Om gewoon af en toe te denken, als je heel lang met iets bezig bent... om gewoon te denken, het idee is leuk, maar... Uh, het werkt gewoon niet. of zo. Ik kan, ik kan ook wel soms heel ingewikkeld nadenken. Of dan, dan, heb ik, dan heb ik iets wat ik, waarvan ik denk... oh ja, dit is een heel leuk onderwerp. Maar dan, dan, dan, dan denk ik... het is te ingewikkeld om... Uh, uh, dan heb ik niet duidelijk voor ogen... Zeg maar, wat ik er nou precies mee wil. En dan, dan slaagt het niet. Wat was een onderwerp waar je niet uitkwam? Um, even kijken. Ik heb volgens mij met, iets met heel lang gezeten. Uh, wat ik uiteindelijk weggegooid heb. Wat was dat ook alweer? Dat weet ik niet meer precies. Nou, je hebt het zo definitief gewist. Ook van je. Ja, ik heb wel een, ik kruiken, heb wel een heel, heel, heel mapje met uh, dingen die. Een prullenbak, zeg maar, waar ik van alles in heb gezet. Heeft het schrijven van dit boek nou jezelf twijfel verminderd? Uh, niet echt. <lacht> nou ja, en moedig trok zij nog een kaart uit de bak: uh, waarin lijkt je op je ouders? Oh, uh, ja, in heel veel dingen, denk ik. Um, uh, zal ik maar gewoon een paar dingetjes noemen? Ja, ja neem me mee. Wat, wat, uit wat voor nest kom je? Uh, ja, uit een heel lief, en, uh, uit een heel lief nest. Uh, ik, heb, ik heb een zus en een vader en een moeder. En uh, ja, mijn moeder is heel zorgzaam. En heel... Um, uh, sociaal en heel... Uh, Onzeker, misschien ook wel een beetje, dat ben ik ook. En, uh, of ja, gewoon op een normale manier. Uh, en mijn vader is heel stil en uh, rustig en in zichzelf gekeerd. Mijn moeder is wat, wat uh, naar, meer naar buiten gekeerd. Maar ik heb dat in mezelf, herken ik dat ook allebei wel. Dat ik soms, soms heb ik, ben, ik heel, ben, je, ben ik heel extravert. En soms heb ik juist zin om gewoon met niemand te praten. Vandaag ben je extravert, gelukkig. Ja. <laughs> dus ik heb geluk. Ja. ja. Mooi. Nog een nieuwe? Mm -hmm. Oké. Okay. Um, welk moment zou je willen herbeleven? Um, is dat in mijn eigen leven of in, op aard? Ja, het is, want het is mezelf, want anders kan ik het niet herbeleven. Anything goes na 12, dus. Uh, kies een moment. Um, wat een moeilijke vraag. Ehm. Um, ja, ik weet niet. Ik denk mijn middelbare schooltijd of zo. Dat lijkt me wel leuk. Ben jij een van die vijf mensen in de hele wereld die een, wel een leuke middelbare schooltijd heeft gehad? Uh, ja, ik heb best een hele leuke middelbare schooltijd gehad. En waarom... In ieder geval op school. En waarom was die zo onvergetelijk? Uh, ik had, ik had, hele, ik had heel, een hele leuke klik met heel veel, uh, niet met heel veel, maar met, met een paar uh, mensen met wie ik nog steeds bevriend ben. En uh, dus dat. Uh, uh, ik, ik heb voor één jaar vier VWO's gehad. En dat was echt een, een geweldig jaar waarin ik bij in mijn herinnering alleen maar heb gelachen. Wat, was, heen, uh, wat voor soort pieper was je, behalve dan een gelukkige, lachende pieper? <laughs> uh, ja, uh, uh, ja, ik denk wel een vrolijke pieper, eigenlijk. Ik was, wel, uh, ik was niet echt met jongens en dat soort dingen bezig. Ik zag wel bij vriendinnen, die, die deden dat heel erg. En dan voelde ik wel een beetje dat ik achterliep. Maar uh, ik, ik was daar verder niet echt veel mee. Ik vond het niet erg, zeg maar. Ik dacht meer van, oh, dat komt wel. En dus ik was meer bezig met, met uh, de lol. En uh, proberen mijn hoofd boven water te houden in, uh, met school, zeg maar. Was je, was je altijd al aan het schrijven, ook al in je puberteit? Of? Uh, ja, ik, heb, ik weet nog op de op de basisschool heb ik een keer een schrijfwedstrijd gewonnen. Daar was, ik, uh, daar was ik heel erg trots op. En uh, ja, ik heb wel altijd, Ik heb ook alle literaire vakken voor zover dat voor de middelbare school literair is. Nou, dat is zo literair als je het zelf maakt natuurlijk. Nederlands. Ja, en Frans en Duits en Engels. En daar, dat, dat, dat vond ik wel altijd heel leuk: het lezen en, en het interpreteren van, van die. Uh, van die Boeken. Was dit ook een grote droom voor je? Dacht je altijd al, ik ga, ik ga boeken schrijven? Of? Ja, ik wilde vroeger altijd actrice worden. En uh, uh, ik heb ook wel de auditie gedaan bij de toneelschool. Dat leek me heel... Maar ik, ik, ik dacht meer... Ik, de de roem trok me heel erg aan. En op een gegeven moment dacht ik van... oh ja, Stel dat ik nou uh, terecht zou komen bij toneelgroep uh, Vinkerveen. Ik, maar ik zou daar de prachtigste rollen kunnen spelen. Maar ik zou wel... Iedere, weet je, ik zou dan wel aan een klein theater staan met misschien drie mensen in de zaal. Zou ik het dan nog steeds willen? En dan, wil, dan dacht ik, ja nee, dan, dat lijkt me niet leuk. En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik geen, dan ben ik geen actrice, zeg maar. Dan ben ik gewoon iemand die in, die in de spotlight wil. En uh, die uh, gewoon wil, wil shinen. En, uh, maar ik, denk, ja, ik wilde wel, ik wilde wel iets, iets maken, zeg maar, denk ik. In ieder geval een verhaal vertellen. Dus dat, dat heb ik uiteindelijk, dacht ik, ja, dan... dan uh, dacht van, ik van, ik wil, ik wil dat niet, maar ik wil wel in, de, in, in, de, in, die, in het maken uh, werken. Maar je hebt nu net een boek uitgegeven. Uh, wat als er maar drie mensen in Vinkenveen dit lezen? Ben je dan nog <laughs> steeds tevreden of zie je het dan als ja, een teleurstelling? Ja, dan ben ik zeker tevreden. Als die mensen, als, als ze het leuk hebben of als ze het niet leuk hebben... als het iets met ze heeft gedaan... Uh, weet je, dat als ze er een, een leuke avond of een, of een avond mee hebben gehad... waarmee ze, uh, waarmee, waarmee ze op welke manier ook iets hebben gehad... Dan, dan, ben ik, dan, ben ik wel, dan ben ik er wel blij mee, ja. Ja, mooi. Zullen we nog een kaart doen? Ja. Heb je tatoeages? Uh, nee. Oh. Nou, snel. En piercings? Nee, ja, oh. oorbellen. Maar dat geldt niet echt, hè? Oké, okay, en nooit gewild ook? Um, nou ja, ik vind het altijd heel mooi bij, bij uh, anderen, maar ik, ben, ik kan zelf gewoon geen beslissingen maken. In ieder geval niet voor lange tijd, zeg maar. Dus dan, ik weet zeker dat, of ik weet niet zeker, maar ik denk dat als ik dan iets kies, dat ik dan na twee jaar denk, mm, ik weet niet, en dan moeten we iets anders overheen. En uh, ik denk ook niet dat ik iets permanents zou willen. Zo'n piercing lijkt me nog wel wat, omdat dat ook wel weer dichtgroeit, maar tatoeage, uh, ja, heb ik zelf niet echt behoefte aan, zeg maar. maar. Maar wat niet wil zeggen dat ik het niet mooi vind. Want dat is in niet alle natuurlijk, maar ik vind het wel echt mooi. Ja, het is natuurlijk het risico dat het tijdsgebonden is. Um, een vriendin van mij die noemde de tribal tatoeage... net alsof je een housebroek voor altijd aan hebt. Ja. Weet je wat het leek destijds een goed idee. Maar wat waren we aan het denken? Ja, ja. en ik heb ook niet zoiets van... oh ja, dit symbool of dit, uh, dit idee... of dat zou ik voor altijd bij me willen dragen. Heb je al eens iets aan je uiterlijk gedaan waar je spijt van had? Een, uh, een raar kapsel? Ja, ik heb een tijdje een pony gehad. En dat, dat wilde ik per se. Eh, omdat ik een soort Zooey Chanel in mijn hoofd zou kunnen zijn. Maar ik heb gewoon echt heel... Niks zeg. Nou, niet niks zeg. Maar een beetje dunnege haar, zeg maar. Dus dat, dat. Ja, dan heb je wel eens dat je dan. Eh, ik had het vroeger ook altijd met ballet. Dat ik dan naar de juf keek. En dan dacht ik, oh, wat, wat danst ze mooi. En dan had ik zelf het gevoel dat ik ook zo danste. En dan keek ik naar mezelf in de spiegel. En dan dacht ik. Nope. <laughs> jij, ik weet niet wat jij doet. Maar dat ziet er niet uit zoals zij. En dat was een beetje hetzelfde als met die pony. Dat ik dan, ik dacht heel erg van, oh ja, ik zie er nu heel erg. Um, uh, hip, leuk en gezellig uit. En dan keek ik in, in de spiegel... en dan zag ik altijd net wat... dat het zo net niet... een beetje zo half verregend... een beetje zo lijzig... Uh, ja, ja, niks zich zat, zeg maar. Zit er een hoofdstuk in het boek... over de pony? Nee, geloof ik niet. Dat niet. Nou, misschien in het tweede. Mag ik ja. je hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. Um, Maartje Willems, je boek... Vanaf nu is alles beter, is nu verkrijgbaar. En we zien uit naar deel 2... Thank you. Think what you owe about me, about me. Tell me something I don't know. Tell Something that is real, 'cause I'm tired of hearing all your endless test. Something's changed. I don't. Dat was de Engelse Lucy Rose met het nummer All That Fear. We gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet De Camping Deel 3. Pst. Eén minuut. De camping. Er is veel minder ja, afgunst, denk ik dat het is... Op het moment van dat er kleding in het spel is... dan wordt er meer gekeken naar, uh, naar de verschillen. Of ze wat meer of wat minder uh, geld te besteden hebben. Dat zie je heel vaak aan de kleding al af. En zodra je naturistisch bent, dan zie je dat niet. Dus dan wordt er veel meer op de ogen gelet... en van wat, er, uh, van wat zit er in je hoofd en niet wat zit er in je portemonnee. Het grootste nadeel aan actie, dat is zijn, dat uh, zijn uh, de Ja, Sommige honden, die hebben dat nou helemaal. die gaan aan kruisenruiken. En dat wil je niet hebben op een natuuristenterrein. U hoorde 1 minuut, gemaakt door Tjitske Muschke. Aan alles lijkt een einde te komen. Zo ook aan de wereld en het tijdperk van het literaire tijdschrift. Eerder dit jaar werd bekend dat het literaire tijdschrift... Das Magazine ermee stopte. En vandaag bereikt ons het droevige nieuws... dat er nog een cultureel tijdschrift wordt opgedoekt. Namelijk Oogst Magazine. Een tijdschrift voor beeldende kunst, literatuur en film. En dit is de laatste editie. Aan de telefoon heb ik Josephine van Beek, hoofdredacteur van het Blad. Klopt het dat jullie nu de laatste aan het maken zijn? Um, de, de laatste is intussen al gemaakt. Die hebben we in, um, in december gelanceerd met een filmavond in, uh, in Cinema Zuid in Antwerpen. Maar we hebben gewacht tot nu om het te communiceren aan de buitenwereld... dat het effectief het laatste nummer was. Dus het, is, het ligt al uh, in de winkels. Dus dat al een heel dubbel nummer voor jullie zijn geweest. Jullie waren ja. aan het feest vieren, maar je wist ook dat het de laatste keer Nee, absoluut. Dat was, uh... Maar het is gelukkig een heel, een heel mooi nummer geworden... met uh, illustraties van de Zuid-Afrikaanse illustratrice Olivier Kek. Uh, dus ja, we zijn er blij mee, maar inderdaad, het is ook, het is ook triestig. Um, en zeker nu we het nieuws de wereld hebben ingestuurd... en nu dat we het zien verschijnen op nieuwsites, nu wordt het ineens wel heel echt. Uh, dus ja, het is, het is dubbel. Met uh, welk idee werd het magazine drie jaar geleden eigenlijk opgericht... Het is um, opgericht van, vooral vanuit een, um, een heel groot enthousiasme en heel veel zin om iets te maken. Um, en het is ontstaan eigenlijk op een op een schrijfresidentie in Parijs. In um, samen met ja, dat waren journalisten en schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. Ik ben naar de Brusselse schrijver Frederik van daam tegengekomen, maar um, Jan Postma was daar ook. Ja, was nu voor de Groene Amsterdammer, maar toen was hij hoofdredacteur van Hard Hoofd. Uh, Ernst-Jan Pfout van de correspondent was daar en uh, Daniel van Das Magazin. En zo is eigenlijk het idee ontstaan, ja, in België moet er toch ook zoiets kunnen, jonge mensen die gewoon iets oprichten... Um, en de interesse van Frederik en mij liep gelijk. Dat was inderdaad beeldende kunst, literatuur en film. En wij vonden dat er iets ontbrak op um, de markt van de culturele tijdschriften. Um, en dat was wat we wilden maken. Een heel mooi magazine, een mooi object... Um, over die thema's die ons zo interesseerden. Wat, wat is voor jou uh, uh, de schoonheid van het papier... juist in zo'n tijd dat alles digitaler wordt? Ja, ja, het is ten eerste al een object dat je kan vastnemen en dat is echt een groot verschil. Um, er is de textuur, je kan het voelen, maar um, en de pagina's zien er ook gewoon heel anders uit. Als je bijvoorbeeld met foto's werkt, je kan beelden naast elkaar plaatsen. Je hebt die dubbele pagina, die beelden gaan communiceren met elkaar. En, ja, dat kan natuurlijk ook online, maar op een heel andere manier. En, nou, ik denk dat het iets heel persoonlijks is, want ik heb niks tegen online. Er bestaan heel goede um, initiatieven online, maar papier is gewoon iets anders. Het is dus iets dat je bijneemt, dat je rustig thuis kan lezen of je ja, kunt het overal meenemen. Maar nou, het gewoon in je handen hebben, ik vind dat toch nog iets anders. Zeker bij langere teksten lees ik zelf toch liever op papier. Jullie hebben heel veel lof gehad en ook nominaties. En ik heb zelf wel een idee, ik heb zelf ooit ook een literatuurtijdschrift tijdschrift gerund... waarom jullie stoppen, maar waarom lukte het toch niet over de grens? Ja, er zijn, er zijn um, twee redenen. En, um, ik denk dat er nu vooral gefocust wordt op, um, op het feit dat we geen subsidies hadden. Dus het, het financiële aspect is... is zeker een reden, maar een andere reden, en die wil ik toch ook even benadrukken, is dat we na drie jaar um, nee, sowieso deden we tussentijdse evaluaties en deden we het elk jaar een beetje grondiger en na drie jaar hadden we echt een hele periode om op terug te kijken, zowel inhoudelijk als organisatorisch, dus um, dat was een van de dingen die we belangrijk vonden... om sowieso altijd heel kritisch te blijven... en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Um, dus we waren aan het evalueren... en waren ook onze, onze visie een keer heel grondig aan het herbekijken. En, want we wilden die scherper maken... en die beter kunnen doortrekken naar onze redactionele inhoud. En ineens werd dat zo scherp dat we dachten... eigenlijk, eigenlijk zouden we gewoon iets, iets nieuws moeten maken... En we hadden daar ook ineens heel veel zin in. Dus we zijn aan het nadenken ook al um, aan een nieuw concept. Maar daarvoor hebben we wel meer tijd nodig. Want dan komt het financiële aspect erbij. Um, we hebben een aantal keer subsidies aangevraagd, maar helaas geen gekregen. En ja, we, we, we hebben nu drie jaar met een heel klein team vrijwilligers eigenlijk. We nemen het serieus, dus het is al een echte job, maar we worden er niet voor betaald. Heel hard aan gewerkt. En we hebben nu eigenlijk gewoon een beetje tijd en rust nodig... om, um, om die nieuwe ideeën te laten bezinken... en ook om een, om een nieuw businessplan uit te denken. Um, toen we begonnen waren we heel idealistisch. We wilden ook niet uh, werken met advertenties... Omdat, ja, omdat het ons vaak stoort in, in magazines. Dus hebben we een, um, een alternatieve manier van crowdfunding opgericht... Um, door vriendenabonnementen te verkopen, naar analogie van vrienden van het museum. Um, en die kregen dan kunstwerken bij, gelimiteerde en gesigneerde edities van kunstwerken, onder andere van Remus van der Welde en van Luc Tuimans. Uh, en dat was eigenlijk ons startbudget. Maar omdat kunstverkopen toch ook nog iets helemaal anders is dan een magazineverkopen, zijn die nog niet allemaal verkocht. En dat is wat we nu in 2018 ook gaan doen: de kunstedities die we nog over hebben... daar gaan we nu actief op inzetten dit jaar... om die verkocht te krijgen... Um, en toch zo terug een startkapitaal bij elkaar te kunnen krijgen. En waar kunnen um, liefhebbers van het tijdschrift... of uh, geïnteresseerden die nu luisteren... Uh, die, uh, die kunstwerken bezien en bemachtigen... Wel, um, de afbeeldingen en de informatie uh, zijn op onze website te zien. Dat is www.oogstmagazine.com Maar we organiseren ook in maart een tentoonstelling waar die kunstwerken te zien zullen zijn. Um, we gaan nog meer dan, dan enkel die edities tonen ook. We gaan eigenlijk een selectie tonen van alle kunst die de afgelopen drie jaar voor oogst gemaakt zijn. Dus daar zitten ook originele illustraties bij. Um, daar zitten foto's bij van schrijvers en kunstenaars. Um, oh, daar zitten kunstwerken bij van mensen die we geïnterviewd hebben. Dus er wordt een, um, een mix van verschillende dingen. Dus daar kan je de kunstwerken live zien. En daar kan je ze ook kopen. Maar je kan ze ook via onze website kopen. Maar dus als je ze wil zien um, kan dat uh, tussen 21 en 25 maart in Galerie Verbeek van Dijk in Antwerpen. Nou, dat lijkt me een mooie reden om de trein te pakken en even langs te gaan. Um, ik wil je heel erg bedanken om even met me te hebben gesproken, Jozefien. En heel veel succes in de toekomst met uh, nieuwe plannen en hopelijk nieuwe tijdschriften. Dankjewel. Gizmo Varias. Dat klinkt Spaans en dat is hij ook. Uit Santander komt deze singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont. Dreaming of Better Days heet zijn nieuwe album. En daarvan is dit Losing You. Mm. Mm.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 spell Losing You, dat was Gizmo Varias. What do you think? Eén ster, twee sterren, vier, nee, nee, ik vond het nee, echt nee. maar één ster. Helemaal niks, één wow. ster. Echt niet vier, vier sterren, sterren. Oh nee joh, vijf, twee sterren. Dave Eggers, hij brak door met Wat is de Wat, schreef ook de dystopische roman De Cirkel, een hologram voor de koning en helden van de grens. Altijd zijn zijn boeken euh, maatschappelijk geëngageerd... en heeft hij ook heel wat non-fictie inmiddels op zijn naam staan. Zoals het eerder verschenen boek Zaitun... over een Syrische Amerikaan die na orkaan Katrina... met een kano door New Orleans peddelt. Je krijgt het bijna niet verzonnen. Nee. Dat nee. was echt non-fictie dus? Ja. Oh. Nou, en vorige maand verscheen zijn nieuwe boek. De Monnik van Mokka. Dat allitereert lekker. En uh, de meningen zijn uh, de lekker sappig en verdeeld. En uh, dat uh, is altijd interessant voor deze rubriek. Um, de kranten hebben een sterren uitgedeeld. Maar ik ben benieuwd wat u ervan vindt. En wat wij ervan vinden. En naast mij zit uh, redacteur Anne Moraal. Zij las het boek ook. Ja, dat klopt. Anne, hoe was je leeservaring? Nou, die was eigenlijk wel een beetje dubbel. Uh, je zei het net al over, zei het toen, van nou ja, dat dus het eigenlijk bijna stranger dan fiction is. En dit is dus ook een non-fictieboek, maar het leest als een fictieboek. En nou, ik vroeg me af, ben jij bekend met het concept de reis van de held? Nee, leg me alles uit. Nou, ik zal het even kort houden, want het is natuurlijk het is een heel lang boek van Joseph Campbell, waarin hij dus de reis van de held introduceert. En dat is eigenlijk, heeft hij een soort structuur, ziet hij in wat mensen al eeuwenlang uh, gebruiken in verhalen vertellen. Dus eigenlijk al bij die eeuwoude mythe en zagen... bijvoorbeeld uit uh, de Griekse mythologie... Uh, van de reis van de held... die dus uh, een held die op reis gaat... een mentor krijgt, bijvoorbeeld problemen overwint... en dan terugkeert met een ja, magisch elixir. En eigenlijk is dit geldt het ook voor dit boek van Dave Eggers... terwijl dat non-fictie is. Het gaat dus over uh, Mokhtar Alkanshali. Uh, het is een Yemenitse Amerikaan. Um, ja, die op, opgroeit en waarbij het allemaal niet echt wil lukken. Dus hij heeft baantjes nooit echt maakt hij een opleiding af. En op een gegeven moment komt hij in op het spoor van uh, de geschiedenis van koffie... en uh, raakt hij in de band van koffie en gaat uiteindelijk naar Jemen... waar hij dus van afstamt, uh, om daar koffie te gaan halen... en mee terug naar Amerika te brengen. En uiteindelijk is hij dus de directeur van het bedrijf... met de duurste koffie ter wereld. Ongeveer, uh, denk ik, 16 of 20 dollar per kopje. En is die dan ook heel goed, die koffie? Dat, dat schijnt dus wel. Dus er zijn, uh, Ik heb het zelf uh, helaas nog nooit mogen proeven, maar het uh, schijnt dus wel de koffie te zijn die echt de allerhoogste score krijgt van de, de koffiekenner. Wat ik zo knap vind van Dave Eggers is altijd dat hij zo'n vinger zo precies op de tijd legt. En dan zo net iets um, wat heel erg speelt, zoals bijvoorbeeld uh, uh, de cirkel gaat over een soort Facebook-achtig bedrijf en de likecultuur. En hier gaat het echt over die... Nou, het lijkt het te gaan over die hipster koffiebarrencultuur. Die ja. die natuurlijk ja. een enorme hype is. Ja, en dat heeft hij eigenlijk dus... Uh, dat heeft hij uh, afgezet tegenover eigenlijk het vluchtelingenprobleem... wat natuurlijk nu ook heel erg in de maatschappij speelt. Um, en hij beschrijft heel erg de Amerikaanse droom... en hoe die tegen alle stromingen, bijvoorbeeld een Trump... Uh, in uh, toch nog steeds leeft bij de Amerikaanse immigrant. Dus wat dat betreft weet hij de tijdschrift feilloos te grijpen. Maar zoals ik net al zei met de reis van de held... Um, als iets non-fictie is, niemand is perfect. En uh, af en toe komt toch die mok daar... Ja, die komt het toch wel heel erg uit als een soort fantastische jongen die alles uiteindelijk lukt en achteraf, ja, bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat hij komt op spoor van um, de geschiedenis van koffie in Jemen doordat hij dan een smsje krijgt van iemand over een stambeeld in San Francisco waar waar hij woont en dat is dan staat dan symbool voor de eerste uh, jemenitische koffie, ja, ik weet wel, oh, handelaar of uh, koffiebouwers dus is op ja, en dan is dat het startpunt. Dus het is eigenlijk heel erg achteraf bekeken hoe die geschiedenis is gelopen. En ja, dan denk je als je leest, denk je ja, maar dat is in het echt misschien toch iets minder gestroomlijnd gegaan dan, uh, dan nu overkomt. Ja, denk je dat hij er veel bij heeft gelogen of het mooier heeft gemaakt? Nou, ik denk niet zozeer dat Dave Eggers er meer bij heeft gelogen of er uh, bij heeft gehaald. Maar het is natuurlijk iemand die vertelt zijn eigen verhaal. En... Uh, en dat verhaal heeft hij gewoon opgeschreven. Waardoor die mocht daar wel... Uh, ja, ja, een beetje bijna oppervlakkig is. Dus hij heeft niet echt... die denkt van... ja, maar hij moet natuurlijk ook iets slechts hebben in hem. En iets slechts vind ik dan niet... dat je je opleiding niet afmaakt. Want er zijn ja, zoveel mensen die een beetje lak zijn. En dan... ik zou wel meer negativiteit hebben gewild ofzo. Ja, een rare onhebbelijkheid. Ah, precies, ja. Ja. Um, Nou ja, dat is jouw mening. Ik ben heel erg benieuwd... wat de recensenten ervan vonden en de lezers. Uh, ik heb hier uh, de recensie van de trouw voor me. En die zegt het volgende. De monnik van Mokka is een pleidooi voor menselijk ondernemerschap... en een verhaal over de kracht van het leven. Soms denk je wel eens, zou de wereld niet beter af zijn... met wat minder wilskracht en ambitie van zakenlui? Maar niet na de lezing van dit boek. Ja, uh, daaruit komt, wordt wel heel erg uh, de wilskracht van uh, Moktaar komt daar wel naar voren. En ik wil eigenlijk zo nog eventjes uh, een fragmentje laten horen. Want Mokhtar gaat dus uh, naar Jemen, een land dat verscheurd wordt door oorlog, uh, veel armoede is en heel erg onherbergzaam gebied. En daarin gaat hij dus op zoek naar koffie. En ik heb dus een fragmentje waarin hij uh, hoog in de bergen zijn koffie gaat zoeken. Oké, we zijn vandaag in Bora. Het is een van de meest coffee koffie regio's in Jemen. Somewhere around 5 million trees and I'm uh, here with Mr. Ali Diwani from the Small and Micro Promotion services of SMEPS He's the coffee manager for the program here in Boda and uh, he told me this is going to be one of the hardest hikes of my life and he was not kidding mm -hmm. If you look over here, these are the terraces that have coffee As you can see they're high, high up at the mountain And unfortunately, cars can't come over here. So the only way to go up is to hike with all of our luggage bags. So and uh, use a few donkeys. A donkey over here, up. Otherwise, you can't go up. In search for the best coffee, sometimes you have to sacrifice something. That's what I told me. So. Is dit nou de echte Mokhtar? Dit is de echte Mokhtar die je hoort. En hij is heel erg buiten adem. Dit, uh, dit is op de berg. Dit is op de berg. En uh, hier uh, gaat, ja, wat hij dus al zegt... Uh, ja, de moeilijkste hike van zijn leven... gaat hij dus op de berg, op de terrassen... Uh, gaat hij naar koffieplantages toe... Om uh, ja, de, de, de mensen te laten zien hoe ze de beste koffie kunnen kweken. En um, nou ja, uiteindelijk gaat, lukt dat dus ook. En door allemaal omwegen en in een, ja, wat ik al eerder zei: door oorlog verscheurd Jemen, kan hij uiteindelijk die koffie mee terug uh, naar Amerika nemen. Um, ik stond nog eventjes een uh, andere recensie voorlezen van het NRC. Die gaf, uh, was ietsje minder lovend, die gaf drie sterren. Uh, de monnik van Moktaar is niet de beste Eggers. Soms zou je willen dat het waar gebeurde verhaal iets minder waar gebeurd was. In de briljante scènes die er ook zijn, zie je wat er, aan wat er zou gebeuren als Dave Eggers zich echt had laten gaan. Zijn fantasie wat meer de vrije loop had gelaten. Hopelijk is zijn volgende boek weer een roman. Dus daar zie je al dat uh, ja, non-fictie niet altijd als uh, fictie zou kunnen lezen. Hmm. Ik vraag me ook af: krijgt die uh, Mok daar nou eigenlijk een deel van de opbrengst van dit boek? Weet je dat? De, um, volgens mij, achterin het boek staat dat. Uh, volgens mij gaat er ook een, er zit ook een foundation achter. En uh, dus daar gaat dus dat, dat geld ook heen. Um, we hadden ook nog wat lezersfeedback. Uh, uh, Ik heb er hier een liggen van Isvan Kops uit Den Haag. En die schreef het volgende. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of Dave Eggers fictie dan wel non-fictie schrijft. Zijn boeken zijn altijd groot, spannend en meeslepend. De Monnik van Mokka is superstrak geschreven... met veel oog en detail voor de geschiedenis en de koffiecultuur van Jemen... en gelardeerd met allerlei bijzonder en interessante anekdotes... waardoor de lezer veel over het land en haar inwoners te, te weten komt. Tegelijkertijd leest het boek als een spannende oorlogsroman... waardoor je soms bijna vergeet met non-fictie te maken te hebben... De Monnik van Mokka is een liefdevol, empathisch en optimistisch boek... dat een mooie aanvulling is op het toch wel rijke oeuvre van Dave Eggers. Wauw. Ja, heel enthousiast. Dus ja, ik heb er een, een andere nog van Miranda Koning uit Groningen. Prachtig en meeslepend verhaal. Zeer emotioneel. Ergens bewijst dat de Amerikaanse droom nog steeds springlevend is. Dus um, ja, en ik bedoel, we moeten hun ook gewoon gelijk geven daarin. Het is gewoon een boek dat... Ja, je en meeneemt in de, de cultuur van koffie en de geschiedenis van koffie. En daarnaast uh, heel erg de tijdsgeest heeft en hartstikke lekker leest. Dus wat dat betreft uh, kan ik ze ook geen ongelijk geven. ja Het wordt, ook, het wordt natuurlijk... Ook een beetje zitten op iemand met een heel sterk oeuvre. Dat je denkt, is dit dan de beste van hem? Weet je wel? Elk boek moet het het beste ja. zijn. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje bij Dave Eggers. is Het, natuurlijk ook, het hij is, is een, altijd goed. Ja, en hij ja. is toch een, bijna een beetje een rockster van de literatuur geworden. Ik denk dat er weinig schrijvers zijn waarvan zoveel mensen weten hoe hij eruit ziet. Zoveel boeken van hem kennen. Dus hij films gemaakt. Uh, dus ja, mensen willen natuurlijk ook altijd toch wel graag... Uh, ja, een beetje muggen, zegt op dat soort mensen die heel ja, succesvol zijn. Ja, een beetje de bono van de literatuur. <laughs> ja, ja, zeker met <laughs> dat uh, maatschappelijk uh, bewustzijn van hem. Het klinkt alsof dit boek uh, het ideale uh, letterlijk koffieboek is voor op de koffietafel. Ja, yo, ik krijg er ook nog een klein stukje van Nederlandse geschiedenis uh, mee. Dus ik kan ook nog wat van leren. Ah, nou, mooi meegenomen. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Little cursed, little blessed I am on it, baby My soul's all in this I don't care about the rest I am on it, baby 25, de nieuwe single van de band Vee. En Vee komt uit Noorwegen en niemand minder dan Sir Elton John is groot fan. Morgen gaat Hanneke Groenteman met Rennie Ramakers in gesprek. Ze is medeoprichter en creative director van Droog... het designlabel dat bekend staat om zijn designklassiekers. Droog werd 25 jaar geleden opgericht, samen met Gijs Bakker Droog... als antistatement met een vernieuwende no-nonsense designmentaliteit... Om dit jubileumjaar te vieren brengt Droog iconische ontwerpen... uit haar collectie bij elkaar in Museum Kranenburg in Bergen. Dat onder meer morgen. Straks kunt u luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Ik wens u een goede nacht toe. Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.